Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dodental van de nieuwe ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo... is opgelopen tot 242. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie... zijn er zeker ruim 130 mensen met het virus besmet. De WHO is bezorgd over het grote aantal zieke baby's en jonge kinderen. Het risico is volgens de WHO ook groot dat de ebola-epidemie zich verder in het land verspreidt en overslaat naar de buurlanden van Congo. Uit Oeganda en Zuid-Soedan zijn al berichten over besmettingen. De drie bestuursleden van de oudere partij 50PLUS die partijvoorzitter Geert Dales wilde laten afzetten zijn zelf opgestapt. Dales kondigde kort geleden al aan dat hij de helft van het bestuur van 50PLUS wilde ontslaan, maar ze zijn dus zelf gegaan. Dales hoopt een eind te maken aan het geruzie en gekonkel binnen de partij. Steeds meer patiënten in Lelystad mijden zorg... omdat het IJsselmeerziekenhuis in hun stad failliet is. Concrete cijfers zijn er niet, maar artsen zeggen dat ze bijna dagelijks meemaken... dat patiënten niet naar een ziekenhuis in een andere gemeente willen... omdat ze het vervoer te duur vinden. Nederlandse wapenhandelaren moeten voortaan aantonen... dat de wapens die ze verkopen aan Saoedi-Arabië, Egypte... en de Verenigde Arabische Emiraten niet worden ingezet in de strijd in Jemen. Nederlandse bedrijven exporteren voor zo'n 160 miljoen euro per jaar aan wapens naar het gebied. Volgens minister Kraag van Buitenlandse Handel is de aanscherping van de voorwaarden nodig vanwege de ernstige humanitaire situatie in Jemen. Het weer op de meeste plaatsen droog en soms wat opklaringen... met een matige zuidwestenwind. Minima rond 9 graden. Overdag geleidelijk van tijd tot tijd zon... en nog steeds een matige zuidelijke wind. In het westen kans op een buitje. Het blijft zacht met een graad of 11. Het weekend is bewolkt met veel wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 ZFM maakt zijn just van de zon In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 Een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas Ook vrede overal En een man die door de boven schijnt En een ster boven stal En een alleslee in de winterse kou Maar het aller, allerliefste wil ik jou Vraag aan zin te klaar, zo vrede overal. En het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 Five minutes Never satisfied Just to fill myself Honey, oh.